2 uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met een pakket van ruim 60 miljard dollar voor de wederopbouw na de storm Sandy. De Republikeinen hebben geprobeerd het bedrag omlaag te krijgen. Maar de Democratische meerderheid in de Senaat drukte het plan door. Het wetsvoorstel wordt nu naar het Huis van Afgevaardigden gestuurd, waar de Republikeinen een meerderheid hebben. Sandy richtte eind oktober een ravage aan in enkele staten aan de Amerikaanse oostkust. Tientallen mensen kwamen om het leven. De Indiase vrouw die begin vorige week in een bus werd mishandeld en verkracht... is aan haar verwondingen bezweken. Ze lag in een ziekenhuis in Singapore. De studenten van 23 zat samen met haar vriend in de bus in New Delhi. Ze werden geslagen met ijzeren staven. De vrouw werd door zes mannen verkracht. Daarna werd het stel uit de rijdende bus gegooid. De zes vermoedelijke daders onder wie de buschauffeur zitten vast. Door de mishandeling had de vrouw ernstig hersenletsel opgelopen... en zware inwendige verwondingen... Uiteindelijk overleed ze door orgaanuitval. De groepsverkrachting leidde tot een storm van protest in India. De regering heeft inmiddels maatregelen genomen om vrouwen beter te beschermen. Ook wil de regering veroordeelde verkrachters publiekelijk aan de schandpaal nagelen door hun namen, adressen en foto's op internet te zetten. In Amerika is een vrouw gearresteerd die vuurwapens had gekocht voor de man die op kerstavond twee brandweermannen doodschoot. De man, William Spengler, was al in 1981 voor moord veroordeeld en mocht daarom zelf geen wapens meer kopen. De vrouw van 24 kocht onder meer een Bushmaster voor Spengler. Ze zei dat het semi-automatische geweer voor haarzelf was. Liegen bij de aankoop van een vuurwapen is strafbaar in Amerika. De 62-jarige William Spengler stichtte op kerstavond brand in zijn eigen huis. Toen de brandweer kwam schoot hij vier brandweerlieden neer, twee van hen overleden. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 9 graden. Daarna een droge dag met af en toe zon. Middagtemperaturen van 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WPRO. Woord. Hier is Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij Woord, VPRO's wekelijkse rondwandeling door de radioarchieven. En het eerste vieze kopje koffie heb ik al achter de rug, zeg. Nou, nou, nou, achter de kiezen moet ik zeggen, letterlijk. Je zou toch denken in deze kersttijd een leuke tractatie aan te treffen. Maar ja, in tijden van bezuiniging zit dat er niet in. Wat doen wij eigenlijk? Iedere week brengen we in de nacht van vrijdag op zaterdag een vijf uur lange selectie... uit het rijke archief van de VPRO Radio. We laveren langs kwijtgeraakte reportages, verloren gewaande programma's... en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 Elisabeth Andersen zag in de Hofstad het levenslicht... op 1 januari 1920 als Anna Elisabeth de Bruin. De actrice is gehuwd geweest met Jan Retel... en haar zoon René is ook acteur. Voor haar acteerprestaties kreeg zij maar liefst drie keer een Theodor... en twee keer de Colombina in 1965 en 1972... en werd ze drie keer tot actrice van het jaar benoemd. Dat was in 1953, 1954 en 1969... In 2004 ontving zij voor haar hele oeuvre de blijvend applausprijs. Aanstaande dinsdag hoopt Elisabeth Andersen haar 93ste verjaardag te vieren. We gaan nu een pittig eindje terug in de tijd, naar 1984 zoals gezegd... toen Ischa Meijer voor de VPRO in een aflevering van Een Uur Ischa... in gesprek was met haar. Inclusief filemeldingen waar Ischa niet al te blij mee is... en een column van hemzelf. In een ander begint wat chaotisch... maar vervolgens heet hij Elisabeth Andersen van harte welkom. Goedemiddag, Elisabeth Andersen. Ik dacht dat het commentaar zou krijgen van professor Weiskopf. Of uh, is dat niet, komt het niet eraan? Nee, komt het nog niet aan. Nou, nou pech gehad. Uh, vertel eens iets over hoe je bent opgegroeid. Uh, als een keurig bourgeois kindje in Den Haag. De eerste tien jaar. Bij mijn ouders. Eh... Uh, mijn moeder was een zeer rechtschapen figuur. Een vrouw met enorm gevoel voor rechtvaardigheid. Wat ze dus in de oorlog ook uitstekend heeft vertoond. En mijn vader was een avonturier. Ah, wat moet ik daarbij voorstellen? Nou, een man die dus uh, alleen lagere school had, zo'n figuur die uit een gezin komt waar die hartstikke uitspringt als een rare Springend veld ook echt. Die twee hebben elkaar ontmoet in de meest links-socialistische beweging destijds. Wat was dat toen? Wijnkoop, geloof Wijnkoop. ik. Geloof ik hoor, als ik het me goed herinner van mijn moeder. En ze gingen samen naar uh, colleges van professor Bolle, filosofie. En dat was een heel begaafde en uh, vrij briljante man. Hij was meesterschaken bijvoorbeeld. Maar een. Ja, maar sociaal gesproken liep hij absoluut niet binnen de lijnen. En dat was voor mijn moeder heel moeilijk. Dat was dus een zeer moeizaam huwelijk. Hoe bedoel je, sociaal gezien liep hij niet binnen nou, de lijnen? Nou, mijn vader die deed van alles en nog wat. Uh, andere vrouwen? Uh, dat nog niet eens zo. Maar ook financieel sprong hij van het een naar het ander... en dekte het ene gat met het ander. En uh, uh, was, een, was een, een, een, een, een, een financieel niet al te betrouwbaar om het zacht uit te drukken... En dat gaf, gaf wel spanning in het huis. Tuurlijk gaf dat reuze spanningen, want mijn moeder heeft wel eens met een weekend gezeten dat er geen geld was. En dan kwam er iemand vlak voor dat de winkels dicht gingen, en daal brengen of zo. Herinner ik me wel. Maar daar hebben wij als kind dus niet veel van geweten, dat heb ik allemaal later gehoord. Maar je voelde het wel natuurlijk. Nou, die vader was aan de andere kant zo ontzettend leuk en warm en vrolijk. En die hield van de natuur en die ging altijd met ons naar de dierentuin. Die had twee wandelstokken staan, één om de leven mee te kietelen. En als ze dan lekker uh, dromerig lagen te suffen... als hij ze met die wandelstok achter de oren had gekieteld... dan stapte hij over het hekje en dan krouwde hij met zijn hand... achter zo'n leeuwenoor En dan riepen wij altijd, papa niet doen... maar tegelijkertijd vonden we het natuurlijk schitterend als hij het wel deed. Een held? Ja, een, een, een, een, een angstig leuke papa, begrijp je wel. Die ons ook mee achterop, de motor nam, die een grote Angstig berg... leuk? Ja, ik bedoel, je was altijd een beetje bang voor wat hij deed... maar tegelijkertijd was het een zin spannend en... En eh, boeiend, hij nam je mee, achterop een grote Harley Davidson. Stuurde dan met één hand, één hand op zijn rug... en zei dan, leg je knuisjes maar in mijn hand. Angstig leuk, net zo angstig leuk als toneelspelen misschien. Mm, ik vind toneelspelen niet zo angstig. Meer. Nee. Je hebt het nooit zo gevonden, omdat ik het... Eh, min of meer altijd heb beschouwd als iets wat ik dolgraag deed... en wat niet het allerbelangrijkste was in het leven. Nog even naar papi terug. Ja. Uh, wat is er uh, van hem geworden? Nou, papi is dus... Uh, toen, toen wij tien waren, was dus de financiële situatie in ons gezin zo uh, deplorabel... dat ze uit elkaar moesten. Vanwege uh, de financiële situatie. Vanwege de financiële toestand. Ik dacht dat het mensen juist bond, altijd. Mm, nou, het was wel een beetje erg slecht, want uh, er werden plakketjes op de meubelen gedaan. En oh ja? uh, mama moest dus met ons de straat op. Oh ja? Ja. En mama had bijvoorbeeld de volledige Dickens... Die, die eerste uitgave met die dubbeldruk waar ik altijd in zat te bladeren. Om de vier blaadjes, weet je wel. Twee kolommen, een plaatje. En daar heeft ze toen met haar verschrikkelijk rechtvaardigheidsgevoel... een diepe zonde begaan. Want die was al allemaal uh, door die uh, kerels die daar dan die... Papa ging niet failliet of zo. Maar de inboedel, weet je wel. Ik weet niet hoe dat me heette toen. En uh, toen heeft ze daar drie delen uitgehaald. Londen en Parijs. David Copperfield. En... Nog één. Die heb ik nog in de kast. Maar jullie, jullie, je stond dus op je tiende jaar uh, op straat? Nou, met... min of meer. We zijn dus bij andere mensen terechtgekomen. Bij Max Euwe. Zo. Dat was een vriend van mijn vader, want mijn vader was meesterschaker. En verdween je vader toen uit je leven, of heb je hem later nog wel? Ja, hij is nog wel gekomen. Hij kwam dus ons wel weer opzoeken. Mama heeft toen een half jaar heel moeilijk gehad... en is toen op zichzelf gaan wonen in een heel eenvoudig woninkje. Een arbeiderswoninkje in Amsterdam. Met ons tweetjes, mijn broer mij en mami. En euh, heeft, midden in de crisis heeft ze dus... Ze zat iedere avond sollicitatiebrieven te schrijven. Zat zo'n lorgnetje. Ik zag haar in een prachtig handschrift. Mijn moeder had een goede opleiding gehad. Beter dan ik. Mijn moeder had hogere burgerschool gehad. Heette dat, zo noemen ze dat altijd. Mm -hmm. Maar uh, wist jij in die tijd al dat je actrice wilde worden? Nee, toen nog niet. Maar ik was wel op school al bezig met... als er iets van leukheid was, een toneelstukje uit te zoeken. Maar wanneer is dat... En dat deed je dan... Bij de leesbibliotheek op de hoek, weet je wel. Zo, je wist nog van niks. Mm -hmm. En ik weet dat het, het eerste stukje wat ik uitzocht voor een schoolding... Ik zat met Joop Doderer in de klas. Alsjeblieft. Ja, heel ja. grappig. En het eerste stukje wat we uitzochten, dat heb ik alleen maar uitgezocht... op het feit dat er een Jacoba van bij mm -hmm. kwam. Wat en die... dat ik zo'n puntmuts kon dragen met zo'n Maar wanneer wist je wel dat je echt actrice wilde worden? Nou, ik ben toen in de... Omdat Mami zo arm was en voor niks geld had... Ik heb ook een tijdje in de steun gelopen. Wij zagen iedere zaterdagavond de troep van de AIC voorbij komen met die vlaggen. En dat vond ik zo mooi. Dus ik heb de tijd niet kunnen afwachten dat ik twaalf was... en Rode Valk mocht worden. En daarbij. En da daar werd dus uh, zaterdagavond de troep of wat dan ook... altijd een gedichtje voor gedragen. Dus ik rustte niet voordat ik een gedichtje voor mocht dragen. Dat was toen bijvoorbeeld Adama van Scheldem of zo. En heel langzaam is die liefde voor de poëzie... Uh, heeft zich bevestigd, en daar heb ik betere poëzie leren lezen. En dan wou je ook wel toneelspelen. Maar in de AEC ben ik daar niet toe gekomen, want er was een enorme clan met Irene Farnk. Ja? En Hans Bens van den Berg die op de Paasheuvels. Dat waren coriffeeën. Hans van Berg? Ja, ik geloof het wel, als ik het me goed herinner. Dat waren coriffeeën waar ik als kind naar zat te kijken. En uh, later ben ik dus overgestapt van de AJC naar de VCIC... naar de vrijzinnig christelijke jeugdcentrale. En daar ben ik toneel gaan spelen onder Ben-Albach. En zo is het langzamerhand gekomen. En toen ben je naar de toneelschool gegaan? Ja, toen ben ik eerst gezakt dus, uh, toen ik net van school was. Toen was ik 18, ben ik twee jaar gaan werken, maar vanuit, dat weet ik niet. Maar wat niet. voor soort idee had je over dat toneel toen, toen je eraan begon bedoel ik? Wanneer? Toen ik op die toneelschool zat al. Oh. Nee, toen je daar zo naartoe ging. Ik vond het gewoon leuk om te doen. Ik, ik, dat leek me mooi. En ik had ook een beetje het gevoel, want ik was toen nogal gelovig... dat het eigenlijk ontzettend werelds en onfatsoenlijk was. Het was gelovig? Ja, toen wel. Echt zo van... Ja, ja heel vrijzinnig hoor. Want we hebben... De dat was, dat, dus enerzijds ja, was het dat, dat, uh, dat marxistische milieu... Ja, aan de andere kant christelijk? Ja, uh, ja, dat, kat, dat meen, klopte ook wel met de afkomst. Nou, niet christelijk. Mijn ouders waren dus... Uh, mijn vader was zeker niet christelijk... en mijn moeder ook niet. Je zou kunnen zeggen... het waren zeer... Uh, min of meer een vrijdenkersfamilie. Ja. Maar het kwam gewoon omdat je op school... op het moment kreeg je godsdienstonderwijs. En dan mocht je kiezen tussen een vrijzinnige en een gereformeerde dominee. En toen zei mama, jullie hoeven er niet naartoe... maar ik vind wel goed dat jullie iets leren. We leven in een christelijke wereld... Van de Bijbel of zo. Dan mochten we kiezen. En toen kozen we voor Dominé van der Veer van de Vrije Gemeente. En dan ging je wel eens naar zo'n jeugddienst en daar leerde ik, hoorde ik voor het eerst Dominé Mackenzie. En dat was een ongelooflijk inspirerende man. En ik had dus toen al geen vader meer. Die is gestorven toen ik veertien was. En die man heeft uh, jaren voor mij is die het vadersymbool geweest. Een dominee? Een dominee, ja. Dus het was niet zo voor de hand liggend dat je naar dat hoerige toneel ging? Nee, dat vond ik ook wel een... Maar, nee, vergis je niet, want in die vrijzinnige... Uh, dat was dus de Rummelstrandse gemeente. Daar werd toneel gespeeld, in de kerk. Dus dat was een, uh, al een heel vrij... Uh, vandaar dat ik ook al lid van de VPRO was. Toen het nog VPRO was. En uh, dat was dus een hele makkelijke, vrije... Uh, Vorm van christendom. Er werden, als we op katechisatie kwamen, dan werd er eerst gevraagd: wat zijn je problemen? Geloof je nog? Nee, absoluut niet meer. Vind je dat geen verlies? Nee. Nee. Ik hoor altijd van mensen die van hun geloof gevallen zijn, dat dat zo'n. Ach, het was een typisch puberteits. Uh, uh, Dweepend? Ja, nou, dwepend. Ik, ik zocht God, zoals dat is. Je heet. zocht God, ja. ja. Gevonden? Nee. Nog? Nooit. nooit antwoord gegeven. Nee. Die toneelschool waar je toch tenslotte slotte terecht kwam in 19... Uiteindelijk precies 19... 1940, geloof ik. 1940? Ja. Dat dus is dus, waar? Uh, Amsterdam. Daar was er toen nog maar één. Toen was er Maar nog dat een was raar, dus in het om in dat jaar toneel te gaan leren, zou ik maar Nou, zeggen. dat kwam dus doordat Nijhoff me er gewoon naartoe geschopt heeft. Omdat ik een, uh, de Ariel speelde in, zijn, in de eerste opvoering van zijn vertaling... En toen zei ik, ja, maar ik ben al gezakt, zo voort. Ja, u moet, u moet. En dus die heeft me eigenlijk, die naar professor Walch, wat toen de directeur van de toneelschool was, geschreven, en gezegd, dat meisje komt eraan. En dan heb ik dat gedaan. En toen ben ik geslaagd. En ben ik halverwege de cursus ook ingevallen. Ik heb dus een verlaat toeleinsexamen gedaan. Niet in september, maar in de kerstvakantie. En kwam in januari op school. En ik ben dus precies twee jaar op die school geweest. Want in 43 ben ik er weer afgegaan. Wat voor soort mensen gaven daar les? Daar gaf Les. Richard Flink. Uh, oh god, uh, Richard Flink, Cor Hermes. Uh, en, oh god, uh, mevrouw. Crispijn Mulder, Gusta Crispijn Mulder. Dat waren de spelleraren. Maar leerde je er wat? Uh, uh, hoe heet het, Johan Schmids. Jawel, jawel. Je leerde van die mensen natuurlijk, want wij waren acteurs, dus ze konden je een heleboel leren. En je had er dus spraakles en dansles, en mensen die les. Het was vergeleken bij nu natuurlijk een um, veel minder uitgebreide opleiding... maar wel heel intensief. En zeer vakmatig nog, want het ja. waren allemaal mensen direct uit het vak. Ik heb het er heel leuk gevonden. Maar je. door de oorlog verliep Jij dat zeer snel. Want dan kwamen er leerlingen niet meer om, de treinen niet meer gingen. Dus het, het viel uit elkaar. Het viel heel snel uit elkaar. En te, toen kwam het probleem dat de Joodse leerlingen er weg moesten... En uh, wij hadden dus met z'n allen afgesproken dat we dan ook weg zouden gaan. En, uh, ik heb dat... nooit precies begrepen wat mensen heeft gedreven om in, in de jaren veertig toch toneel te spelen. Of überhaupt les te nemen ook in dat vak. Was het, uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Dat ging gewoon maar door. Nou, je had ten eerste niet het idee, die oorlog toen... Je was zelf te jong om dat allemaal te snappen natuurlijk. Je kon toen nog niet overzien dat het zo lang zou duren. En je was al met je gedachten bezig om iets te gaan doen... Of, of te willen worden. Dus ging je daar maar even mee door. En later merkte je pas dat het een totale puinhoop werd. Wanneer was dat? Nou, halverwege zo 43. En ik had dus toen een uh, Joodse vriend... die plotseling moest onderduiken... omdat de man die zijn onderduikadres kende... wat hij zelf niet kende, die was zelf opgepakt. En ik hield vreselijk van die man... En... Toen kon je nog van de ene op de andere dag een huis huren. En toen heb ik dat gedaan bij de woningbouwvereniging. Mijn moeder woonde hoog en ik huurde het benedenhuis. En zij zei heel brutaal tegen die woningbouwvereniging... we gaan hier met drie meisjes van de toneelschool wonen. Wat niet waar was. Ik moest er iets voor zinnen. Dat deed je van de ene dag op de andere. Hebben we toen gek gezocht naar een meisje... wat met mij als dekmantel daar wou zitten. En dan is mijn vriend komen onderduiken. Die heeft tot het eind van de oorlog gezeten. Wat voor man was dat? Dat was een emigrant. een Duitse emigrant. Een intellectueel. En die kon ook heel goed ondergedoken zijn. Want die zat altijd te studeren, te werken en te schrijven. Dus het was iemand die zich bezig kon houden. Wat voor soort iemand was het? Nou, wat voor soort iemand. Het was een... Hij was arts. Hij was etnoloog. Hij was kunsthistoricus. Het was een ongelooflijke een breed ontwikkelde man die mij heeft leren lezen. Ik heb dus in de oorlog Kafka en Thomas Mann leren lezen. Van hem? Nou, hij had die boeken, dus ik pakte ze. Ik, mijn moeders boekenkast had ik uitgelezen. En uh, ik had Duperon, Ter Braak en zo. In de <tie> wereldschooltijd natuurlijk allemaal gelezen. Toen begon ik daar al. De wereldliteratuur. En uh, die man heeft me enorm gevormd in die vijf jaar. Is hij tot het eind van de oorlog uh, bijgebleven? Ja. Ja, ja, samen de bevrijding, Godzijdank, meegemaakt. Ja. En mijn moeder had dus ook onderduiken. Ze dus zijn ook allemaal doorgekomen. Je zou eens denken dat het een ideale situatie voor je was... om met je vriend daar lekker ondergedoken te zitten. Ja, zegt er nu wat wrang. Ja, nou, ja, dat is, het, het is aan één kant was het vrij ideaal. Want we waren zo op elkaar aangewezen. En we hielden ook heel veel van elkaar. Het ging heel goed. Uh, hij was zo slim om te zeggen dat het na de oorlog wel eens fout kon gaan. Oh, ja? Ja. Hij was ook psychiater. En hij begreep heel goed dat ik een zo dominante positie had. Doordat ik dus... Hem liet onderduiken. Hem liet onderduiken. Ik had dat zelf helemaal niet in de gaten. Daar was ik te jong voor. En hij begreep heel goed dat ik daarna de oorlog was. eens... Uh, uh, hij kende mijn karakter dus beter dan ik mezelf kende. En... Uh, maar het was ontzettend lief en dierbaar... maar vreselijk angstig. We hebben met groen -gele gezichten daar gezeten als we de stappen de straat in hurden komen, als je dan dacht dat je verraden was. Heb je het gevoel achteraf dat je die oorlog, het klinkt misschien heel belachelijk, beleefd hebt? Zeer. Zeer intensief. Omdat ik ten eerste... Uh, we zeggen dan wel net dat ik vrijzinnig protestant was. En zo. Wat dus echt een, een, een periode was. Maar wij waren al heel jong... Uh, door mijn moeders familie in Amsterdam alleen met Joodse kringen in aanraking gekomen. Mijn moeders zuster heeft haar leven lang met Israël Kerido samengeleefd. De schrijver van de Jordaan. Die had weer een boezemvriend, uh, Andries de Rosa... die Barbus en Zola had gekend. En daar kwam ik als kindje van drie, vier jaar al over de vloer. Maar was het Joodse milieu wel zo leuk van voor de oorlog? Ik heb altijd het idee dat het een enorme. Voor mij was het leuk. Ben, ook, maar ook benauwend was? Nee, want het waren hele vrijzinnige Joden. Mm, oh ja. Zeer oh, geassimileerde Joden. En uh, ik heb het er heerlijk gevonden als kind, omdat ik... Uh, er werd veel gelachen, er werd geruzied. Het was er voor mij een warm en gezellig... Maar is dat dan niet een beetje een geromantiseerd Nee, voor mij niet. Ik ben altijd bang dat mensen dat denken. Je, je weet precies hoe dat dan gaat. Dan denken ze, die mevrouw die wil zo leuk over Joden praten. Maar ja, zo, is het gewoon niet. zo is het gewoon niet. Ik, ik heb ervan Parijen gehouden. Denken, ja, nou, uh, ik, ja, pardon, ik pardon. heb het er fijn gevonden. Ja. Echt, heel fijn. En daarom heb ik niet meer van Amsterdam gehouden na de oorlog. Amsterdam is voor mij zo'n warme uh, uh, stad geweest. En ik heb dus zoveel vriendjes, vriendinnetjes, buren, kennissen zien verdwijnen in die oorlog. dat ik daar uh... Hoe zag zo'n dag van de onderduik er eigenlijk uit? Hoe, wat deden jullie? Hoe moet ik me dat voorstellen? Kijk, er zijn exacte dingen die ik totaal vergeten ben. He, er zitten grote gaten in. Wat op zo'n dag, dat, dat moet je me niet eens vragen. Geen idee. Ik weet niet wanneer Werner naar binnen gekomen is. Ik weet wel dat hij razend was, want hij vond het veel te gevaarlijk voor mij. En ik riep: Nou, dan, dan, dan zijn we elkaar kwijt. En dan loop jij levensgevaar en ik ook, want ik ga het net zo lang door. Dus hij is min of meer gedwongen, toch, terwijl ik nog maar een snotneus van 23 was die ontzaglijk tegen hem opkeek, die hem ook papi noemde. Waarom? Ja. Hij was intellectueel zo mijn meerdere. De zoveelste vaderfiguur in mijn leven, natuurlijk. Of de tweede grote vaderfiguur. Nou, die dominee. Waarschijnlijk, ja. Uh, Je noemde hem papi. Ja, maar... En jullie hadden een verhouding? Ja, natuurlijk. Ja, Hoe noemde hij jou? Pinky. Pinky? Ja, waarom weet ik niet? Nou hmm. oh, ja, enfin. afhankelijk. Maar, maar, uh, papi en Pinky. Maar uh, ja. wat eigenaardig eigenlijk. Ja, hè? ik noemde hem ook Werner, maar ik zei het papi. Ja, die man was zo overleden aan mij. Ik, toen ik hem leerde kennen, dacht ik ook dat dat onmogelijk was... dat die man iets om mij zou geven. Heb je niet? Ja? Ja, onmogelijk. Dat kon ik me helemaal niet voorstellen. Heb je ooit... Ik keek zo tegen hem op. Ik zei meneer tegen hem. Ook, in nog hem in het, begin. ook nog in de verhouding? Uh... Nee. Oh, dan, nee. Toen op. alleen papi. Uh... Nou, ook papi en ook Werner. Nee. Heb je niet ooit het gevoel gehad dat hij ook wel eens misbruik van je heeft kunnen maken? Dat dat ook in die dat relatie Dat kwam niet besloot... in mijn hoofd op. Nee. Maar later? Nooit. Heeft hij ook niet gedaan. Maar hij voorzag het wel dat het uitging? Nee. Of uit gaan? Nee, want dat is, dat is, het is uitgegaan door totaal andere omstandigheden. Hij is naar Amerika gegaan. Ik had meegewild. Hij liet me alleen achter. Ik was ja. een absoluut verloren schepsel zonder hem. Heeft je verlaten? Nee, hij heeft me niet verlaten. Hoe heet Ik zou kan? ook naar Amerika gaan. Ja? Maar hij wilde. Kijk, hij zei, jij hebt in de oorlog zulke rotjaren met mij beleefd. Ik ben al door jou verzorgd, door jou... Niet financieel, maar toch ja. een... Ik wil dat niet een tweede keer. En ik zeg, neem me toch mee naar Amerika. Al, al kan ik alleen maar de huur verdienen. Maar laat me niet alleen, want ik kon niet alleen zijn. Ik was van mijn moeders vleugels, Werners vleugels terechtgekomen. En dacht, ik kan dat niet alleen. Dat, is ook, dat was ook hopeloos. Aan de ene kant heel dominant in die situatie van je onderduik... maar in de, in de... aan de andere kant, volstrekt afhankelijk van die man, van die situatie? Ja, als, als, als toch waarschijnlijk al zeer eigen gereid meisje... heb ik dat gewoon geregeld toen. Maar ik was uh, intellectueel en... en, en uh, hij was zo mijn meerder in alles. Het was zo'n... Maar ja, je, te je, je wou mee naar Amerika maar nou ja, hij... dat is dus niet doorgegaan. Want hij wilde dus dat als ik daar kwam, dat hij mij een living kon aanbieden. En ik dacht, ja, ik begrijp dat je dat wilt. Dat moet ik je laten. Hm. En dat is dus ook eigenlijk onze, onze ramp geweest. Man nooit meer teruggekomen. Mm -hmm. Jawel, ik ben onder de hand met Jan Ratel getrouwd. Dat was in. Dat was in. 47, 48. Maar je met... hield snel van die Werner? Ja, ja. Onder dat hu huwelijk door? Ja. Wat raar? Ja. Nou, dat was. Wat, wat, wat voor relatie gaf dat dan met Retel? Ja, Jantje en ik zijn gewoon verliefd op elkaar geworden... omdat ik ook helemaal niet alleen kon zijn. Weer ja. niet? Dat was, toen was Werner dus net naar Amerika. Maar... Uh, Wist Retel dat? Jazeker. Wat voor man was het eigenlijk, Retel? Stralend. Uh, heel spontaan. In de kracht van zijn grote artistieke kunnen. Ik bedoel, toen ik op de toneelschool was, werd er al geroepen van: Hij is iets fantastisch, Jantje. Jantje, tel in een haag. Dat is een talent, zo ongelooflijk. En uh, hij gaf me dus een, een heel groot zelfvertrouwen. Hè? Ik had me bij Werner altijd de mindere gevoeld. En, en, en Jan gaf mij sterk het gevoel dat ik een uh, heel leuk jong meisje was, die talent had en die leuk kon vertellen en zo. Dus, het was een hele andere wereld waar ik in terecht kwam. Maar onderwijl bleef je naar Werner Haken? Daar, daar was een zo diepe band waar ik niet van los kwam. Waar ik eigenlijk nooit van los ben gekomen. Nee? Nee, eigenlijk niet. Ook niet tijdens dat huwelijk? Nee, eigenlijk niet. Nee. Heb je hem ooit nog opgezocht toen? Oh, we hebben elkaar een paar keer nog ontmoet, later. Waar? Hier in, in Holland, in Londen. In, we schrijven elkaar nog regelmatig. Hij zit nu weer in New York. Maar vrat het niet aan, die relatie met Getel? Het zal wel, maar we, we, waren, we hadden toch heel veel andere dingen. Nee, het vrat er na een paar jaar niet meer aan. Want dan hadden we onze twee kinderen en ons werk... en de verrukkelijke humor waar Jan en ik... Verrukkelijke humor? Ja, Jan had een fantastische humor. Dat, dat hielp je over allerlei enorme moeilijke situaties. En humor is toch een enorme band? Ik weet, ik weet nooit precies wat het is. Als je... Speelden jullie samen? Ja, Hoe bevindt... was het om met hem te spelen? Goed, Jan, Jan was een uh, vertreffelijke tegenspieler. Zat jij toen bij de Haagse Comedie? Comedie? Alles Haagse Comedie, ja. Dat moet toch een, ook een ontzettend vormende invloed op je gehad hebben? De Haagse Comedie. Comedie, ja. ja César ja. Seur dus. César ja. ja. Waarom César Seur vooral? Nou, hij was de regisseur daar. Hij heeft mij opgepikt naar twee jaar Comedia... en me gevormd als actrice. Nou, Die man had zo'n lol erin... Om iets waar die talent zag. Niet alleen ik, heeft dus ook later in uh, Hazekamp en het Nieuwenhuis. Ze zijn allemaal dossiers min of meer ontdekt. En ook jongere acteurs. Het was voor die man een grote vreugde als die talent zag... om daar wat mee te doen. Wat is dat talent voor toneel? Uh, weet ik niet. Ik kan je absoluut niet zeggen wat dat precies is. Dat vind ik zo moeilijk. Mm. Je ziet dat er iemand... Uh, verbeeldingskracht heeft en het om kan zetten in, uh, in datgene wat men op het theater laat zien. Wat men op het toneel doet. Ik weet het niet precies. Het is heel moeilijk om te zeggen, wat is toneeltalent? Wat is talent? Ga jij nou eens verder dan, hè? Ja, dat weet ik ook niet. Nou, maar, moet je eh, ik stel hier de vragen, toch? Ja, nou, ik uh, okay. kan er ook niet op antwoorden. Nee, gezeuren. Maar uh, dat moet een heel aparte wereld geweest zijn, die Haagse komedie toen. Het was de elite, hè? Nou, nee. In Amsterdam was een andere elite. In de Nederlandse comedie. Ja, en hoe verhield ja. dat zich tot elkaar? Den Haag werd altijd gekwalificeerd als dames en heren. Wij speelden dus voortreffelijk die mooie blijspelen van Ola Coward, begrijp je wel. Wij, zeiden, wij moesten leren zeggen: repetitie en politie. En niet politie en repetitie. Want het werd in Den Haag niet gepikt. Nee? Dus we werden ontzettend netjes opgevoed. En streng nog Ja? Ja, het toneel was zeer geachteerd. Maar. Aan de je, andere kant ja. moet ik zeggen dat Cees ook de man was... die een piscato naar Den Haag haalde. En die, Fransen blij spelen. Die Haagse werkte ook waarschijnlijk deformerend. Dat zou je nu zo kunnen noemen, maar ik ben heel blij met die ondergrond. Als je maar zorgt dat je er niet in blijft steken. Wat is die ondergrond dan? Van de, de, de, de, de blijspel, de, de blijspel... Uh... Hoe noem je het nou? Ja. De manier van blijspel spelen. Ik... Is, is blijspel zo belangrijk? Ja, het is heel belangrijk, want je leert timen, je leert plaatsen. Ja. Het, het geeft je een bepaalde losheid. Je kan nog eens lachen als er iets fout gaat... zonder dat je het stuk daarmee vernielt. Het geeft je een enorm gemak. Ja? ja je kan in Antigo, nee, kan je niet alle kanten op springen. In een blijspel kan je dat nog wel eens even doen. Dat vraag ik me af. Toen kon dat. Nu misschien niet meer. Maar dat soort spelen bestaan ook niet meer. Dat waren hele... Nou ja, jullie zitten nu naar Lubitsch ook allemaal te kijken. Ik heb dat gisteravond ook nog even gezien. Dat is zo vrolijk en zo licht en zo charmant. Het, het, het, het was ook eigenlijk... Als ik nu terugdenk aan stukken die wij gespeeld hebben... die zijn bijna kinderlijk. Kinderlijk lief. De probleempjes. Charmant. Van toen? Ja. Ik zou je niet meer kunnen spelen nu. Nee? Nee, ik geloof het niet. Er komt iemand binnen. Ja, er komen zo files, of... Er komen files. Zo direct, ja. Nu? Oh, je bedoelt... Uh... Ja, ik denk dat het nu wel even... Hoe even... heet dat? Verkeersfiles. Even kijken naar... naar uh, Peter. We moeten wachten op de verkeers... Wat is dit toch voor onzin? Ja, We het hebben het over kunst. Het is, en dat moeten mensen dan weten. Dat dat moeten ze zelf in een file zitten. Oh ja, dus maar dat merk je meestal pas van. als je erin zit. Hè? Ja. Ik luister er ook nooit meer. Kan naar. het al, Peter? Is professor Weisskopf niet aanwezig? Ja, hallo? Ik hoor niks. Hallo? Ik hoor niks. Ja, hallo, mevrouw. Ja, hallo. Ja? ja, zijn er moeilijkheden? Er zijn uh, aangaande verkeersinformatie een tweetal meldingen, inderdaad. Nou, zegt u maar eens. Dat is de A2, Amsterdam richting Utrecht. Tussen Amsterdam en Apkoude, vijf kilometer file. En op de A16, Rotterdam richting Breda. de van drie Noordbruggen file van vier kilometer. En dat was het. Oh, is, het, is dat het? Ja, dat is het. Hier is Los Angeles, dit is Izzy hoofdredacteur van mezelf. Het is toch godverdomme niet te geloven... wat die neo-oude communistische gehaktbal van een Ruud Gortzak... vanochtend in de Volkskrant heeft durven schrijven. Naar aanleiding van een voorstelling door het prachttoneelgezelschap... De Nieuwe Comedie, noteert onze Ruud. Er was een tijd dat er met tomaten gegooid werd naar spelers... en er rookbommen ontploften in schouwburgen... als het toneel gemaakt werd door groepen waarvan de actrices en acteurs niet betrokken waren... bij de thematiek van het toneelstuk. In die tijd radicaliseerde de Nieuwe Comedie... van theatergroep die de jeugd rijp moest maken voor Schouwburgbezoek... tot een gezelschap met een maatschappijkritische doelstelling. Dat pad lijkt het nu te hebben verlaten. Daarmee maakte Nieuwe Comedie het de minister wel erg gemakkelijk... om de subsidie stop te zetten. Schrijf de ex-Stalinist Gortzak... Zoals gewoonlijk met de achterkant van zijn potlood. Wat bedoelt hij? Hij geeft een nieuwe komedie aan bij de minister van CRM. De subsidie van dit gezelschap moet maar worden ingetrokken... omdat de groep zich niet meer tegen de gevestigde maatschappelijke normen keert. Is dit soms een marxistisch-leninistische paradox? Ik, hoofddirecteur van mezelf, denk nu juist dat de subsidie er is... om bepaalde sectoren van het toneel de vrijheid te bieden... om te doen wat de kunstenaars zelf willen... Subsidie betekent ook en vooral de bewaking van het artistieke fatsoen... of, om het plechtig te zeggen, vrijheid van meningsuiting. Godzak hult met Brinkman. Godzak bepaalt daar even wat de normen zijn... waaraan toden listen zich dienen te houden. Ik durf hem een oud-fascistoïde klootzak te noemen. Overigens ben ik van mening dat de subsidie van de nieuwe komedie... niet dient te worden ingetrokken. Al was het alleen maar omdat ik niet voor niets vanmorgen... twee kilo tomaten heb gekocht om de nieuwe comedies even morris te leren. Uh. Israël, je, je hebt iets geschreven in een blad. Dat vind ik zo leuk. Dus, Is gang? dus wil ik dat even voorlezen. Dat heb jij dus geschreven. Van alle soorten kunstenaars mag de toneelspeler zich de minst begrepen voelen. Zielen eigenlijk. Dat zijn... Het zijn ook sielenpodio's. Het zijn sielenpodio's. Het al dan niet geromantiseerde... Beeld dat de buitenstaander zich wel vormt van allerlei andere artistieke beroepen, komt over het algemeen aardig overeen met de realiteit. De schrijver die eens op zijn kamertje zit te pennen. De schilder die vloekend voor zijn lege doek de kleur op het palet mengt. De violist die zich in ongeluk studeert. Cliché-opvattingen. In hun algemeenheid niet ver bezijden de ware toedracht. Maar de ideeën die bij de buitenwacht over toneelspelen bestaan, slaan vrijwel altijd op niets. De meeste acteurs en actrices die ik ken zijn onmiddellijk herkenbaar aan een zekere mate van achterdocht. jegens de hen omringende maatschappij. Ze hebben een sterke drang om elkaar op te zoeken kennelijk om zich beter te kunnen panseren... tegen het alomheersende onbegrip... omtrent het vak dat zij uitoefenen. Ze klampen zich aan elkaar vast... als leefden ze in een voortdurend vijandige wereld. Deze argwaan figureert niet geheel ten onrechte. Afgezien van de fundamente fundamentele onmogelijkheid... dat het publiek ooit precies zal begrijpen... wat er tijdens het spel nu eigenlijk aan de hand is... reageert de buitenwereld doorgaans slecht... met al dan niet agressief geladen... betises op geleverde spelprestaties. Vo de toneelspeler voelt zich... Vaak niet zonder reden vogelvrij. En heeft geleerd dat stigma zo virtuoos te hanteren... dat men haast zou gaan denken dat het vak toneelspelen bij uitstek gekozen wordt... door mensen die al van meet af aan zijn onbegrepen... zich onbegrepen weten of wanen. Ik begrijp er geen bal meer van. Maar, uh, ja, je, en je leest je het toch heel lelijk zei, voor. Maar... Nou, dat is allemaal ja. zo. Wat vind je er zelf van? Ik, ik vind het uh, heel interessant. Waarom? Omdat je schrijft dat die mensen zich zo onbegrepen weten of wanen van meet af aan. Bedoel je daarmee als acteur onbegrepen of als mens onbegrepen? Van meet af aan moet als mens onbegrepen zijn. Ja, ik denk dat mensen die zich vroeg hebben leren schamen voor een situatie... dat daaruit de beste acteurs groeien. Zo. Waarom? Zit... waarom? Ja, ja, nou. waarom? Uh, ja, ja nee. Uh, wat, wat heeft onbegrepenheid dan speciaal met dat acteursdom te maken? Je zou net zo goed kunnen zeggen... iemand die onbegrepen is, die pakt een viool om zijn ziel uit te huilen. Of, of, of, of wordt een uh, schilder om zijn probleem op het doek te kwakken. Het beroemde verhaal van de ongelukkige en onbegrepen maar, kinderen. Welom ja. speciaal toneelspeler? Ik denk speciaal toneelspeler. Wat er op het toneel gebeurt, is zo onbegrijpelijk eigenlijk. Voor de buitenwacht. Het is zo afgeschermd eigenlijk terwijl iedereen er naar kijkt. Heb je nou, dat nooit ervaren? Ja, weet je wat ik wel vind? Nou. Het is minst oncontroleerbaar beroep. He, ik bedoel, en uh, toch luistert het naar zeer nauwe wetten. En ja. Het is een heel paradoxale situatie. Wat niemand begrijpt inderdaad. Dat begrijpt niemand. Dat begrijpt niemand. Want je kunt bijvoorbeeld smeren en dat het toch in de vorm blijft steken. Precies. Maar je kan ook smeren dat je er buiten valt. Maar dat is dan ook weer dan moet je je vak, het wordt vak wat zo beladen is. Is he, het een vak? Ja, tuurlijk. Natuurlijk is het een vak. Maar je, je weet nooit precies wat de grenzen van dat vak zijn. Nee, dat kent niemand, omdat het er zo doodgewoon en natuurlijk uitziet. En, als het goed is. Als het goed is. Je dus, weet toch dat mensen dat altijd zo prachtig vinden... om te zeggen, nou, het was net of je niks deed. Alsof je in zijn huiskamer maar zat. Maar jij bent... Korruis vroeger, weet je Ja, wat. maar je bent als actrice ook veranderd. Hè? Kijk, laat ik zeggen, uh, volgens mij is de grote ommekeer gekomen. We hebben het over de Agus Comedie gehad. Voordat de files kwamen. En uh, je bent... Ik dacht, aan het eind van de jaren zestig heb je gespeeld vrijdag. Ja. Volgens mij is dat een soort raar keerpunt geweest. Niet helemaal. Dat denkt iedereen. Dat was ook heel duidelijk, heel evident ook met dat... Met dat Daarvoor met dat was accent. je toch altijd de statige dame op toen... Nee, nee, Ik beetje... heb toen ook al Jerma gespeeld... en al een gespeeld. Ook en zo geil? En dat, dat kon je niet zo geil spelen, natuurlijk. Kon en, dat toen nog niet? Jawel, maar het lag niet besloten erin. Nou, uh, Jerma was een vrouw die als een gek naar een kind verlangde... en niet kreeg een eigen man vermoorde. Ja, en dat is Ze, ze, ze, ze schreeuwde aan het eind van het stuk. Dus Lorca zal ik dan eventjes duidelijk vertellen. Ja, ze Lorca. Ze schreeuwde aan het eind van het stuk als het ja. ook viel: ik heb mijn man vermoord, ik heb mijn kind vermoord, ik heb mijn kind vermoord. Want via de man had ze de mogelijkheid tot een kind vermoord. Tot een kind ook vermoord. Dat was helemaal uh, al geen rol die in het Haagse. Uh, wat men dan ideeën heeft van de comedy passen En dat was ook steeds Azur, die dat zag en dacht... dat moet die meid maar eens doen. Ja, maar ik wil toch weten wat het keerpunt van vrijdag is geweest nou precies. Nou, kijk, ik vind dat... Uh... Dat ging toch ver, herinner ik me. Nee. Voor jou ook. Nee. Of is dat een verkeerde visie die de mensen op je hebben? Ja, waarom zou dat ver gaan? Omdat ze het voor het eerst van me zagen. Zou het daarom ineens zo ver ja, gaan... Ja, denk het wel. ...dat ik met, met fonds op de bank lag te vrij. Hm. Ja, maar hoe? Ja, hoe? Dat hadden we zo Kostte zo... dat geen moeite? Nee, dat hebben we keurig netjes ingestudeerd. Jo, van nou, Elisabeth op die, op die bank en Fons Dan ga je eroverheen en dan til je de rok op en dan grijp je dat daar. En dan staat de hele ploeg technici naar te kijken. en Ik zei, donderen jullie op, gierend van het lachen? Dit vinden jullie leuk, hè? om daar naar te kijken. Dat is uh, heel rustig ingestudeerd. Dus het beeld van de statige actrice die niet uit de plooi valt is fout? Natuurlijk is dat fout. Tot dat men, ja? Omdat je dat nou toevallig op het toneel vaak moest doen... Het heeft er toch niks mee te maken? Bedoel, wat je op het toneel doet, dan ben je toch niet altijd zelf. Je put alleen. Zo? Nee, natuurlijk niet. Tuurlijk. Je, nee, je put uit. Bedoel, het, het, het, het, het is altijd een partieel weer iets van jezelf. Bedoel, je put natuurlijk uit je eigen, eigen uh, reservoir van mogelijkheden. Maar. Uh, ik heb dus jarenlang rollen staan spelen die maar één deel van mezelf waren. Ja, maar was weer een ander deel van mezelf. Je haalt het natuurlijk altijd ergens vandaan. En als je jong bent weet je absoluut nog niet waar je het vandaan haalt. Als je ouder wordt leert het een beetje Als je ouder wordt kan je eigenlijk het beste Ophelia spelen. Helaas wel. Dat is ook eng, hè? Helaas wel, ja. Ja, ja, ja, ja. Is dat niet tragisch? Dat vind ik tragisch, ja. En vroeger was het wel zo dat die oude vrouwen dat nog allemaal deden... maar dat was tegenwoordig niet meer. Jammer eigenlijk. Zijn Ophelia nu zou, nu zou. durven spelen? Nou, het heeft een haar gescheeld, hè? Bij Gerard Jan of ik had in... Uh... Mie Reinders, hè? Ja, bij Gerard Jan Reinders. Of ik had Irina moeten spelen in... Uh... Dat bloedjonge kind in de drie zusters. Ik had het wel aan gedurfd, maar uh... ik vond het ook doodeng, Omdat ik als, uh, toch bang ben dat het ridicule wordt, begrijp je. Ja, maar dat lijkt me dan interessant maar wel om te spannend. spelen. Ja, ja, ik had het wel geturft. Maar dat is, is toneelspelen dat is toch altijd balanceren op de rand van uh, ridiculariteit? Mm. Doe je het even fout en is het belachelijk? Ja, nou belachelijk. Doe je het net of goed en slecht. slecht? Ja, of gewoon slecht. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Het is altijd oppassen. Ik heb iemand eens horen zeggen van... het is altijd op de rand van het dak. Je kan naar links en naar rechts en naar beneden laten. Nee, dat is het ook wel een hoe, beetje. Hoe, hoe repeteer je eigenlijk? Eh... Uh... Hoe repeteer ik? Tegenwoordig, omdat ik meer tijd heb... lees ik vreselijk veel van tevoren over de, over de schrijver of schrijfster... zodat ik een beetje weet wat voor mens dat is en waar het allemaal vandaan komt. Nou, je weet, vroeger gooiden we een stuk in vier weken op... Vier weken uit, gingen er in vier weken uit. 3,5, soms tweeënhalve week, levensgrote rollen. En nu 3,5 jaar geloof ik? Hè? Nou, dat is meer Stanislavski, maar uh, dat was meer Stanislavski. Maar wij doen het nu in twee maanden. Vind je en... dat een winst? Jawel. Jawel. Wij deden het vroeger te snel, beslist. En we verlangden er ook altijd naar om er langer over te doen... omdat je bijvoorbeeld een première opging met een nauwelijks gekende tekst. Maar hoe heb je? Het is heel moeilijk om dat van jezelf te zeggen. Uh, ik, ik, ik ben dol op het woord. Ik vind het woord belangrijk. Ik probeer ook altijd ontzettend vast te houden aan wat de schrijver zegt. En je weet, de tegenwoordige, sommige, de regisseurs... maken zich daar bewust los van en willen een eigen interpretatie geven aan een stuk. Daar heb ik het wel eens moeilijk mee. Ja? Omdat ik wel eens vind dat ze... Dat ik denk, ja, wie het nou beter weet dan Chechov of zo. Of, ja, maar is, het, of, het is toch niet heilig, of wel? Nou? Niet heilig, maar die man wist wel precies wat hij wou. Daarom was Vrijdag ook zo fantastisch. En Je stond met Hugo die ieder woord... Wat hij zelf Klaus. geschreven had... Met Hugo Klaus. Ja. Met ieder woord wat hij zelf geschreven had... Ook, ook wist te interpreteren. En je dacht, hij weet waar het over gaat. Daar kan ik nooit van. Maar later heb je, je gekozen man... juist voor een regisseur... Die, die zich los wilde maken van die woorden. Dat, tenminste, dat heb ik van geert Jan Reinders altijd begrepen. Je bent bewust naar gelopen toegegaan. Maar je hebt je daar ook in de armen gestort van mensen... Die juist ik zou zeggen, aliterair toneel maakte. Of zie ik het nu ook weer verkeerd? N niet, niet helemaal, aliterair. Uh, Gerard Jan heeft natuurlijk een levensopvatting... die, die hij uh, zeer duidelijk interpreteert met zijn opvoeringen. Maar het wonderbaarlijke is dat Gerard Jan ook vaak... Een, en dat heb ik toevallig meegemaakt... Een, een stuk pakt, vooral de modernere stukken... Hij doet dat bijvoorbeeld heel graag met Shakespeare of, of, of met uh, uh, Molière. Uh, die stukken die kleurt hij helemaal naar zijn levensopvatting. Dat doet hij dus ja, heel Maar nieuwe. dat is juist niet vasthouden aan het woord. Nee, maar hij heeft bijvoorbeeld de stukken. Waar maar ik... waarom heb je daar nou voor gekozen? Nou ja, op een moment. Uh, was ik een beetje duidelijk voor mezelf bezig om. Toch in hetzelfde te blijven steken. Hè? Na dat vrijdag kwam er niet meer eens iets waar ik dacht, hier gebeurt wat. Hoe oud was je toen? Oh, 50. 50. In de 50. Ja, in de 50. Was dat een akelige periode voor je? Nee hoor. Want ik ben gewoon doorgegaan. Maar dan stond ik weer eens in een stuk wat ik niet interessant vond of de regie nee, niet bedoel, interessant. Ouder worden? Uh, nee, geen probleem. Nee, nooit. Nee, want ik ben altijd bezig gebleven en er waren altijd weer stukken of rollen of. Kijk, alles waar ik aan begon, dacht ik dat het wat zou worden. Je, je begint hm. aan iets en je denkt, dit, dit kan interessant worden. Nou, dat is een paar keer ontzettend tegengevallen. En uh, toen kwamen die jongens bij gelopen, net toen ik er wegging En ik hoorde hun ideeën. En ik had schreber, wat ik nooit gezien heb van hun... maar waar ik alles over had gelezen. Dat leek me reuze spannend, dus ik wou daar wel bij. Die psychiater schreber. Ja, dat stuk wat Gerard Jan met Al ja. uh, van Meulen... Ja, en, en, en met Nora Krets, hebben ze dat gespeeld... Had ik nooit gezien, maar daar, daar kwam toen ineens zo'n... Er werd zo over geschreven en over gepraat. En ik heb hem toen zelf leren kennen. En zij zouden toen de nieuwe leiding overnemen van GLOBE wat toen uit Amsterdam uh, wegging naar Eindhoven. En toen zat ik net weer bij theater. En toen heb ik weer gezegd terug Dus je bent wonen. op je vijftigste ben je nog eens aan een nieuwe carrière begonnen? Mm, dat noemen ze zo, maar ik ben gewoon doorgegaan. Oh, door. in maar een hele andere... Ja, maar god, ik liep al een paar jaar zo'n beetje te zoeken, waar nu, waar wat. Na die eerste Haagse Comedieperiode, waar ik me dus heel simpel als een kind thuis heb gevoeld... Euh, heb ik gezocht naar weer zoiets en kwam er eigenlijk in de loop van de jaren achter... dat ik nooit meer terugkwam in een warm nest. Was dat wel zo'n warm nest? Dat ze, dacht ik. Ze hebben je toch behoorlijk terug weggestuurd? Heb ik altijd het idee gehad. Daar van? wil ik het verder niet meer over hebben. Maar het was wel zo. Maar was dood en dat waar mijn nest was afgelopen. En uh, bovendien wilde ik toen ook ophouden, omdat ik nog een kind kreeg. Dat was van de derde echtgenoot? De, de tweede echtgenoot. Maar. Even, ja, Werner ja, uh, goed, is goed. wel echtgenoot. Ja, Mattel. Ja, tel, ja, ja. En, de, ja, ja en, en, en ik wou toen toch eindelijk eens een keer. Want ik heb me dus rot gespeeld bij de Haagse Comedie. En ik wou toch graag eens thuis zijn bij de kinderen. beviel viel dat? Het thuis zijn vond ik heerlijk, ja. Ja, ik heb toen die paar jaar het, het toneel niet, toen... niet gemist. Absoluut niet. Ik had helemaal niet s'avonds een onrustig gevoel van ik moet weg. Nee? Nee, ik vond het heerlijk. Om eindelijk eens niet te hoeven jakkeren. En eindelijk eens rustig thuis te kunnen zijn. Het De... was heus niet het verlangen naar het toneel waarom ik weer opnieuw begonnen ben. Waarom ben je dan opnieuw begonnen? Om het huwelijk te ontvluchten? Oh, nee. Omdat het huwelijk dus op een moment ontbonden werd. Oh. Dan moest ik weer opnieuw beginnen. Oh ja. Maar, heb je nu een verhouding met iemand? Gaat je geen reet aan, het is ook niet zo. Oh, het is ook niet zo Vind je dat vervelend? Wat vind ik vervelend om daarover te praten? Nee, om alleen te zijn. Nee, ik kan heel goed alleen zijn. Ik kan heel goed alleen zijn. God dank heb ik het langzamerhand geleerd. Ja? Ja. Ja, want je begon... Maar er te... zijn zoveel dingen die me interesseren. Maar ik werk zo hard, joh. Ja, maar is dat niet om... Uh... Om te ontvluchten? Nee, nee. nee. vind ik zo leuk om te vragen. Ja. Nee, want je weet dat dat, dat, dat dat zogenaamde afscheid, dat wil ik nou wel even meteen kwijt. Iedereen roept, ze neemt afscheid, afscheid. En jij noemt verdomme de koningin van de AOV. Ik moet er niet aan denken. Maar uh, het, het is gewoon pensioen. En uh, nou, nou hebben ze dat allemaal als afscheid opgepakt. En ik, ik, ik wil eens even uitblazen. Ik heb nog nooit eens vakantie in het voor- of najaar kunnen nemen. Maar hebben we want... altijd zo hard gewerkt omdat ik gewoon altijd een jaarcontract had... en altijd gekozen heb voor het gesubsidieerde toneel. Omdat ik nooit in vrije producties wou. Omdat ik... Het ethische principe? Niks ethisch. Oh. Uh, het gesubsidieerde toneel is de enige mogelijkheid... Om, om, en om de andere hele triviale reden... om gewoon uh, mijn brood te kunnen verdienen... Ja, m n m n en mijn om... kinderen te kunnen opvoeden. Maar het gesubsidieerde toneel is de enige mogelijkheid... waar je een suus van achter een bush... voor twaalf mensen helaas desnoods kan spelen. Maar het wordt gespeeld, er wordt over geschreven... om, om, om Heiner Muller te kunnen spelen. Ik zeg niet dat het mijn lievelingsauteurs zijn. Maar het zijn mensen die aan het toneel nieuwe impulsen geven. En dat kan alleen via de subsidie. Maar wat ik, uh, je zei eerst, die, die Werner was een vaderfiguur, uh, Retel was ook iemand die je uh, bevaderde, tenminste dat begreep ik, waarin je niet, in een relatie waarin je niet alleen wilde zijn. Toch ben je altijd natuurlijk als actrice een geëmancipeerde vrouw geweest, want ik denk dat, dat actrices van nature een geëmancipeerde tantes zijn. Dat zal wel, bedoel je? Het is zo'n zelfstandig beroep en je bent ook als vrouw aan het toneel ook nog eens eenzaam, en het is nog... Heel lang, het begint nu te minder een mannenwereld geweest. Ja? Ja, tuurlijk. Maar dat fouten... Als ik wel eens zei uh, tegen een van de jongens... ik wil toch wel regisseren... dan kreeg ik een vriendelijk lachje met zoiets van... Ach, ja, nou ja, uh, speel jij ja, nog maar toneel. He, dat werd nooit, nooit echt serieus genomen. En ik heb dus ook nooit de tijd gehad om me daarin... te zeggen van ik neem een jaar en ik ga stukken lezen... en ik ga concepten maken. Want je werd altijd maar weer op dat toneel gekwakt. Ja, maar dat wil je dan ook zelf. Ja, dat was ook mijn broodwinning. Dus... Uh, om, om, om je dan door te zetten als, als uh, regisseur. Ik kreeg er eigenlijk helemaal geen leuk beeld van. Waarvan? We, nou, van zo'n carrière of zo'n loopbaan. Was dat nou leuk, als we dat spelen? Um, ik, ik vind toneelspelen op zichzelf leuk om te doen, maar ik heb het lang niet altijd leuk gevonden. Dus het is. Ik ja. ik kan natuurlijk op de vingers van twee handen. Ik heb over de 100 rollen, ik heb ze nooit geteld: 125, 130. Maar ik denk dat er tien zijn waar ik echt met liefde aan terugdenk. Hooguit. Dat met grote liefde aan terugdenken. Aan tien rollen hooguit. Is dat bij alle acteurs zo, denk je? Weet ik niet. Kan ik, ik, ik spreek niet voor een ander. Is dat veel of is het schamel voor je? Als je de... Nee, ik denk dat het heel goed is. Ik denk dat het niet zo, zo schamel is. En ook vaak groot succes gehad met rollen die ik niet goed vind. Ja. Prachtige pers. En ik dacht, nou, ja, ze, mannetjes maken mannetjesmakerij zijn ze ingetrapt of zo. Het publiek. Of, of ook de recent. Of, of, of uh, door vakbekwaamheid gered of zoiets. Weet je wel? Wat raar, hè? Ja. Dus, je, dus je staat de avond en avond iets te doen waar je absoluut niet in gelooft? Nee, nee, dat, dat is iets anders. Uh, uh, uh, je, je staat wel in een stuk waar uh, je niet gelukkig bent met de regie. En dan ga je voor jezelf. Natuurlijk, anders kan je het niet spelen. Ik heb het één keer gehad. één keer heb ik in een stuk gestaan wat ik zo verrot vond. Ja, wat was het? Liefde op papier, Paper Love, een slecht stuk. Ik had ze ook gewaarschuwd, het is toch doorgegaan. En de avond dat Ida, mijn grote voorbeeld, Ida Wasserman... kwam kijken, de, de slechtste voorstelling die ik ooit van mijn leven heb gespeeld. Want ik wist dat Ida er doorheen keek. Ik wist dat er voor lel stond dat ze het zag. Ja. Ik heb nou nooit zo slecht gespeeld, en ik schaamde me ter plekke. Heb je vaak geschaamd op het toneel? Ja? Niet vaak. Uh, een paar stukken, die ik dus echt, waarvan ik de opvatting van de regie zo vreselijk vond. Wat ik van tevoren niet had voorzien. En dat je denkt, oh, dit is echt heel erg dat ik hierin sta. En dat je God smeekte dat het me gauw afgelopen mocht zijn. De laatste voorstelling. Alsjeblieft, alsjeblieft. Daar ben ik af. Maar ik merk toch aan je dat je... als je wat minder gaat spelen, dat je het absoluut niet zult missen. Nu ook niet. Nou, kijk. Ik heb zo'n... hectic bestaan gehad. En zo doorgehold. En door dat land gerost en geraasd. En weer repeteren. En weer spelen. Dat ik niet weet, als het echt stil wordt... Of ik dat aan kan. Ik neem ook beslist aan... als er iets moois is... ik ben dus nu in een luxueuze positie... dat ik straks kan gaan zeggen ja of nee... dat ik het wel weer eens doe. Maar ik wil eerst... een beetje mijn eigen... omdat ik altijd zoveel andere dingen heb gehad die ik leuk vind... ik wil zo vreselijk... graag nog veel meer lezen en... Uh, een paar andere dingen, dat doet er allemaal niet toe. Na een concert of een cursus volgen. Die tijd heb ik nooit gehad. Een cursus volgen? Nou ja, bijvoorbeeld uh, een taal leren wil ik nog. Wat? Ja, lach niet Russisch. Belachelijk. Ja, nou, vind Waarom jij... gaat iemand nou op zijn 65 nog eens een taal leren? Wat heb je nou nou aan? Heerlijk jong. Dan kan jong? ik met mijn vingertjes. Ja, <laughs> ja, ja, ja, ja, want je bent er geen oude zak nog. Mm. Ik, kan, ik kan met mijn vingertjes langs de tekst zo. Kijken hoe dat klinkt voor mezelf, omdat ik al jarenlang. Dus dat verzamel van pasternak, mandelstam, zetaaieva, en Achmat, of. Maar, maar ik wil horen hoe dat klinkt. Zelf, zelf uitpuzzelen. Je... Misschien vind ik studeren nu eindelijk, ja. leuk. Oh, je bent zo iemand die daar zo tegen opkijkt, tegen literatoren, merk ik. Je spreekt ook de naam Tschechof uit, alsof het hier om de uh, nee, heer Dat, je dat je je interpreteer jij. Jij zei net, ja. ja, is niet heilig. Ja, ja, goed. Voor jou ik, wel. Ik, voor maar... mij is het woord ontzettend belangrijk, ja. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Ik vind, ik vind taal mooi, ik vind de Nederlandse taal mooi. Ik heb ook altijd mijn best gedaan om hem als een mooie taal uit te spreken. Uh, ik vind het als communicatiemiddel van de mens He? het, hoogste, ja. het hoogste wat er is. En daarom geen Russisch leren, Noras? Nee, niet daarom. Maar om bezig te zijn. Ook niet om bezig te zijn? Omdat ik dat, dat wil lezen, hoe dat daar staat gewoon. Ach joh, dat is toch zo enig. Joh, wat voor school heb je gehad eigenlijk? Een MULO. Dus ik heb daar waarschijnlijk ook een complex van overgehaald. Ja, ja. ja, dat vind ja, je ja, leuk, hè? Ja, complex, dat vind te leuk. Ja, ja. ja, geen ja, ik heb geen talen. Ja, ik zie het erin. Wat, zeg wat wel. voor tenen? Dat, dat mijn, uh, mijn basisontwikkeling niet groot genoeg was. Ik had vreselijk graag uh, oude talen een basis gehad. Ik heb bijvoorbeeld ook heel lang gemist als ik boeken las... en dan stonden Griekse of Latijnse citaten in en ze waren niet vertaald. Dan voelde ik mezelf een on. Het mm. voelde verschrikkelijk. Het complex heb ik heel lang gehad. Daar ben ik nou wel overheen. En nu ga je Russisch leren. Ja, wil je het nog een keer belangrijk maken? <laughs> ik maar wat heb je daar nou aan? Ik, ten eerste vind ik het zo mooi. Ik vind het zo'n mooie taal. En ik heb alles gelezen over die mensen, over Tsataeva en over Akhmatova. En ik wil horen hoe die mensen zich geuit hebben. Hoe dat klinkt. Want of ik nou Franse, Duits of Engelse vertaling lees... <coughs> weet ik toch nooit... Hoe zij dat hebben opgeschreven. Hoe dat klonk in hun hoofd. En ik vind de Russische literatuur ongeveer de mooiste die er is. Dus ik wil dat een keer horen. Ik wil dus voor mezelf op, oplispelen. Uh, Om het maar eens mooi te zeggen. Als je terugkijkt op uh, die loopbaan... Wat denk je dan? Is het, uh... Ik heb het niet slecht gehad in mijn leven, nee. Nee, maar wat, wat, wat, wat brengt echt... zoiets op? Wat dat opbrengt? Ja, voor jezelf. Ik heb ontzettend veel uh, dus ook daardoor uh, leren lezen. Buiten, buiten de gewone belletrie of wat dan ook ben ik dus toch ook in aangekomen met mensen als Marga Mingo, Bedfoote, Hugo Klaus, heel vroeger nog weer in Mees Bunning, van Schaik, die dus nu net gestorven is. Oh, je, je had het net over geëmancipeerd, hè? Mm -hmm. Ik weet dat een van onze eerste gesprekken was dat uh, ze zei: Vind jij dat nou zo leuk om geëmancipeerd te zijn? Ik zei: Nee hoor. Ze, en vertelde ze me het heerlijke verhaal. Dat ze net aan het schrijven was. Goed bezig. En dat ze zo'n God, ik moet de kip opzetten voor vanavond. En toen was ze er weer helemaal uit. En toen ging ze weer terug naar boven weer zitten schrijven. En toen ging het weer heel goed. En toen was de kip aangebrand. Want je moet als vrouw toch ook altijd maar weer voor je kindertjes zorgen. Hè? Die eeuw. Dat is een, echt nog altijd voor vrouwen schandelijk. Wat, pardon? Kinderen. Kind en een vak. En dat... Altijd met schuldgevoelens moeten combineren. Ja. Tuurlijk. Want je denkt altijd, ik doe of mijn kinderen tekort of mijn vak tekort. Dat vind ik nog altijd een vreselijk probleem. Daar ben je onder. En ik vind dat iedere vrouw als je wil geëmancipeerd kan worden. Maar vraag niet ten koste van wat. Is het bij jou ten koste gaan van veel? Nou, ik heb langzamerhand daar niet meer zo'n last van, want... De kinderen hebben het me nooit verweten. En zelfs wel gezegd, god mama, we hadden niet aan moeten denken dat je thuis was. En dan was je een kribbig mens geworden. En dan heb je altijd leuke verhalen. en uh, Ben je vrolijk en doe je iets wat je prettig vindt. En ze zijn dus nu al allemaal ouder. En hebben er geen, voor zover ik weet... geen grote problemen meer over. Je noemt al steeds die literatoren die zo belangrijk voor je zijn. Maar zijn de toneelmensen zelf belangrijk voor je geweest? Heel weinig. Hoe komt dat? Ik denk omdat we te eender zijn. Misschien wel. Wat zeg je? Te eender. De hetzelfde. Ik. Misschien dat zou kunnen. Hoewel, ik me... Hoewel iedereen natuurlijk totaal anders is dan de ander. Maar je hebt een zo grote uh, gemeenschappelijke delen. En uh, je ziet elkaar zo vreselijk veel, dag in dag uit. Dat je waarschijnlijk je... je, je compensatie elders zoekt. Denk ik. Ieder Wasserman is belangrijk voor me geweest. Zeeslazeur is, is belangrijk voor me geweest. Hugo, Piscator... Gerard Jan... en een paar hele lieve collega's die je wel overhoudt. Maar... Het milieu... is lief. En kwaadaardig, tegelijk. Ja, ik zou eerlijk eerder willen zeggen... Uh, argeloos en kwaadaardig, tegelijk. Ja, maar soms heel lief... Uh, maar die argeloosheid en die kwaadaardigheid, maakt dat de acteur, om maar even met een diepe vraag te eindigen? Wat moet ik hierbij bij mee invullen? Die ja, arme, je zegt het zelf. Uh, ja. Maakt dat de acteur, Wou je nog eens zeggen, achterdochtig wordt of zo? Nee, nee, nee. Het nee, zijn nee, vaak nee. achterdochtige mensen. Dat vind ik niet. Naar ja, waarschijnlijk, waarschijnlijk omdat ze met menselijke gevoelens heel veel omgaan... en ja. weten hoe weinig mensen menen wat ze zeggen. Dat, dat, dat heeft natuurlijk met het vak veel te maken. Ja, precies. Je bent zo altijd bezig met de psychologie van de... Je moet acteurs ook nooit iemand voorstellen... schotelen die zich aanstelt. Daar stinken ze nooit in. Dat kennen ze. Ja, want zij zijn de ze zelf het, nee Ze zien het vlijmscherp. Ja. Omdat ze altijd met die dingen omgaan. Pardon, er een bericht. Er wordt steeds gebeld met wie je toch aan het praten bent. Mensen vinden het zo ontzettend leuk om te horen... Nou, met Elisabeth Andersen. Dat is Andersen. de hele tijd niet gezegd. Met de koningin van de AOW. Met de koningin van de AOW, Elisabeth Andersen. Maar, ja, iedereen weet het nu dus? Ja, ik denk het. Nou, ik mag het ja, zo. Maar net in iets heel interessants. Ja, dat weet ik wel, maar het is bijna afgelopen. Het, oh, zijn, de men, het ja. zijn de mensen die weten dus wat aanstelleritis is. Nou, en hoe? en hoe? Je kan echt ook onder acteurs met elkaar geen scheve stap zetten of ze zien het. Hè? Ik bedoel, je hoeft je niet aan te stellen. Dat is vlijmscherp. Is Meijer in gesprek met Elisabeth Andersen, eerder door de VPRO uitgezonden in 1984. En wat een fantastische, grande dame is dat. En dat is ze nog steeds, ook al dateert dit interview van 29 jaar geleden. De actrice hoopt aanstaande dinsdag 1 januari 93 jaar te worden. Woord. Wekelijks wandelt de VPRO met je door de radioarchieven. Vijf uur luisteren naar radiokunst. Er is mist.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 En wilt u op de hoogte blijven van de wekelijkse samenstelling van Woord? Ga dan even naar onze Facebookpagina, die is openbaar... en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Die pagina is te vinden op www.facebook.com woord.nl. Wat staat u nog te wachten tot zeven uh, uur in de ochtend? Uh, straks tussen 6 en 7. dat is het laatste uur. En dat is ook het laatste uur van 2012 van woord. Daarin een compilatie over en met jaarwisselingen door de radiojaren heen. En uh, ik ga even bladeren door mijn uh, prachtige... door de beveiliger uitgeprinte uh, draaiboek. Daarvoor uh, eens even kijken... Ja, wat eigenlijk? Wat, wat, wat, ja, ja, natuurlijk. In het vierde uur gaan we een documentaire beluisteren van Indië-weigeraars. En daarvoor uur drie. Nettie Roosevelt, die die werd op 29 december 1921 geboren. En het uur daarvoor, dat is het tweede uur, dat is zo meteen gaan we met Klaas Vos op reis naar Hongarije. En dat dan in het goede gezelschap van een 100-koppen-talent-koor... Getiteld het Michael Score. Ik zeg het even uit mijn hoofd. Het is tijd voor een kort en Daarna zijn we bij u terug. Tot zo. <tieden>